Jobboot met het NOS Journaal. De productie van aardgas in Slochteren, een dieselolieachtig bijproduct van de winning van aardgas. Het lek heeft enige tijd geleid tot stank in en rond Slochteren, zegt RTV Noord. Gevaar voor de omgeving is er volgens de NAM niet geweest. Het lek is nog niet gerepareerd, dat zal de komende dagen gebeuren. Tot aan die tijd zal er geen gas worden gewonnen in Slochteren. Het ongeluk met de Nederlandse defensiehelikopter in Mali is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement. Voorlopig onderzoek wijst uit dat er iets mis was met een onderdeel van het besturingssysteem. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de crash in maart in het noorden van Mali kwamen de twee Nederlandse piloten om het leven. Hun toestel stortte neer tijdens een schietoefening in het kader van de VN-missie waaraan zo'n 450 Nederlandse militairen meedoen. Bij SBM Offshore verdwijnen meer banen dan eerder was aangekondigd. In december kondigt het bedrijf al aan dat het wereldwijd 1200 banen gaat schrappen. Dat worden er nu 1500. SBM Offshore verkoopt en verhuurt onder meer drijvende platforms voor de olie- en gaswinning. Het bedrijf heeft last van de lage olieprijs. Daardoor stellen veel oliemaatschappijen investeringen uit. Bij gewelddadige protesten in het Oost-Afrikaanse Burundi zijn vandaag drie doden gevallen. Ook raakten zeker dertien mensen gewond. De protesten zijn gericht tegen de president die van het constitutionele hof voor de derde keer mag meedoen met de presidentsverkiezingen. Vrijdag dreigde hij met strenge maatregelen tegen de demonstranten die tegen zijn herverkiezing zijn. Binnen het constitutionele hof was ook verdeeldheid over het besluit. De vicepresident was tegen, hij is naar buurland Rwanda gevlucht. En dan het weer. Vannacht alleen in het noordwesten kans op een bui. Morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden in het noorden... tot 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met, Met nu. Alternative FM. Het leuke van dit verhaal is dat Marcus en ik op een gegeven moment bezig waren met een beetje te mailen onderling... Welke band krijgen we? Uh, deze band. Uh, oh, de vieze kleuren. Uh, en dat bleek dus de dirty colors te zijn uh, van het tweede uur. Uh, dat, uh, dat, was, uh, dat waren ze. Jongens hebben vorig jaar opgetreden tijdens Appelpop. Het is heel snel gegaan. Ze zijn uh, ook uh, bezig uh, geweest en hebben meegedaan aan een uh, wedstrijd zoals wij uh, die kennen hier met Rob Akda Award, Maar dan in uh, de Betuwe. En inmiddels uh, is het, uh, is het uh, bijna niet aan te slepen. Ze, zijn, uh, ja, ze gaan uh, dwars door het hele land heen. En dit kwam van uh, een, uh, ja, een, een tweetal nummers. Amazon Girl, die hoorde je dus ook. Uh, daar staan twee tracks op. Deze en nog een ander nummer. En inmiddels hebben ze ook een EP uitgebracht. Waardoor het allemaal, uh, allemaal een beetje heel erg leuk er, uh, eruit ziet. Straks gaan we nog uh, twee nummers uh, horen van uh, Marvin Day en... Uh, Quintijn, Maarten en uh, natuurlijk ook Rick. Uh, want uh, ja, er zijn er twee niet vanavond. Dat is Sanne, die is er niet bij. Dat is uh, de zangeres, een van de achtergrondzangeressen. Of backing vocals, zoals je dat dan maar noemen wilt. En uh, Bram, de drummer, die is er ook niet. Maar goed, het uh, wordt uh, heel erg leuk opgelost. Uh, over Rotterdam gesproken ze zitten er ook weer nu in allemaal Rotterdammers uh, in de, de uitzending. Uh, ook deze die komt uit Rotterdam. Sterker nog, ze komen volgende week en ze gaan ook wat vertellen over het nieuwe materiaal wat ze gaan uitbrengen. Dus wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal leuk worden. Ik heb het over uh, Halfway Station en in september brachten ze een nummer uit... Wat wij eigenlijk praktisch de hele winter door hebben gedraaid. Omdat het gewoon een uh, nummer is wat je eigenlijk in het najaar en ook een beetje in de wintermaanden zou moeten horen. Maar goed, hij is nu ook gewoon heel erg mooi om naar te luisteren. Hier is de Great Beyond. En ze hebben in de finale gestaan van de grote prijs van Nederland in 2011, als ik het wel had. Daar hebben ze gestaan. En uh, ten niet gek veel later kwamen ze ook uh, bij ons langs om uh, het een en ander te vertellen over de muziek. Ik zei net uh, over uh, achtergrondzangeressen. dat is er maar één. Dus ik word weer gewoon weer even... Dat is Sanne, die is er niet. Uh, maar er is wel een heel leuk, amusant voorval ooit uh, geweest. Uh, bij een, een of andere uitnodiging. We werden de uitnodigingen getikt. Ja, wat nou, gebeurde we er toen? Wij hebben op een uh, heel tot bruiloft. Heel dat bruiloftgedoe. Nou, me... dat hoeft niet, maar het gaat, ja, ja, ja. gaat alleen om de kern van de zaak. We hebben, we hebben op een bruiloft gespeeld in België. Ja. En dan hadden we een eigen tafel natuurlijk met, met een mooi naam, uh, ja. naambordje. Ja. En dat was bijvoorbeeld uh, mevrouw Maarten Kat. Ja. En de heer Sanne. Weet je wel? Was, ja, ja, ja. Geweldig. Ja, ja. Maar misschien is het ook uh, gewoon een beetje een plagerijtje geweest van de, van de ah, mensen die het dat... Het, uh... Dat zou het zomaar kunnen Toen natuurlijk. moet ik het eens navragen. Ja. <laughs> <laughs> um, ik, uh, ik, ik, ik, ja, dat gaan we zo even bespreken. Maar goed, we, we gaan weer twee uh, nummers uh, van jullie uh, beluisteren. Um, en ik, ik heb ook het lijstje, maar ik vind het toch leuk als ik het aan uh, jou vraag van welke uh, ga je mee beginnen? We gaan beginnen met Hurry On. Hurry On. A beautiful devil, sacred but so wrong I burned my fingers, but I mended on my own So hurry on, I was never worth your trouble Hurry on, out of my life Your mercy, kneel down to the ground beyond these eyes. Wat ik heel leuk vond in het laatste stukje van, uh, van, deze, van deze song. Uh, dat heb ik uh, op mijn werk heb ik het uh, vaak uh, over gehad, tenminste uh, mijn voormalige werkgever. En uh, die, uh, die teamleider die zei altijd: ja, en dan uh, ging ik uh, op stap. En uh, dan uh, was er, er altijd eentje die zei van neem er nog één. En dan was er uh, altijd het moment dat er aan de ene kant op mijn schouder een engeltje zat en aan de andere kant een duivel. En daar ging precies nou een beetje dat laatste stuk van die song over. Dus, en dat uh, dat, belt en, uh, dat... Oh, ik, <laughs> ik hoor het. Het mooi. Ja, hè? Ja. Ja, een is heel mooi. Hij zegt, ja, dan moest ik eigenlijk weg. Maar ja, dat engeltje die zei van, je moet weg, je moet weg. En die duivel zegt, ik kan jou het schellen, neem er nog eentje, weet je wel. En uh, het was vaak het duiveltje wat het won. oh ja, ja. ja Dat is, dat is bij, bij hem een beetje de de, de story of his life. <laughs> <laughs> dus... Maar goed, goed ben een ja, ja, hij, is, uh, hij is een elftal leider van het uh, tweede van VSV. En het eerste van VSV is kampioen geworden. Dus wat dat er gaat, uh, dus hij, uh, hij mag niet uh, zeuren in ieder geval. Uh, de laatste van, uh, van het blokje van twee in de derde blok. Want als je nu zit te luisteren, dan heb je heel wat gemist. Oh, jammer. Jammer, hè. Ja. Maar voor de mensen die nu net even inschakelen, zou ik zeggen. Nou, ga daar nog maar even voor zitten. Want de single komt eraan. Ah, je mag ook gaan staan. Dat nog ja. nog bij dit liedje. Dat denk ik ook. En hij is misschien nog een klein beetje ook van toepassing op deze meidagen ook wel. Misschien, toch? Oh, yeah. Ja, niet expres. Niet expres. Maar uh, in de titel zit het uh, wel verstopt uh, in ieder geval. Soldier on. Oké. Okay. It's for dawn when you disembark. Set your foot down on a newer sort of ground. Stumbling through all the madness that is left behind. Off to what you find. Well, there's a numbness deep within the core. A dryer mouth than you ever felt before. A tingling in all your senses, just burning away. When you see the first light of day, soldier. Down Your face, sun is burning violently. Feels the snow, you're melting, praying silently. With every step you take, the courage sings into the sand. Looking for your whole land, soldier. Ik uh, moet er ook bij zeggen... als ik uh, dit een beetje hoor... en uh, een beetje er ook... Uh, uh, is dit uh, iets wat uh, gepolijsterder... Uh, dan het werk van Gravel Town... wat uh, we hier twee weken geleden hebben gehad. Ja. Want uh, die zijn iets wat... Uh, wat uh, ja, dat is wat meer schuurpapier. Dat zijn echte mannen, dat dat zijn echte mannen met baarden, weet je. Uh, ja, dat is Michel. Uh, <laughs> maar goed... Uh, dit is iets wat... Uh, ja, wat, wat, wat ja, moet ik het zeggen... Uh, het gaat even wat, wat sneller. Wat, uh, het is wat... Uh, bij bij, bij Graveltown gaat het even wat lomer. En hier is, is, zit veel vaart ja, in. Het wel ouder zijn ook al. Ja, maar goed, maar... Ik dat niet zeggen. Nou ja, ik... ik nou... Ik weet niet of Michel zit te luisteren, maar goed... Ja, ah, ik heb uh, hem wel... Ja, dat, dat is zo, maar de, uh, de Ja, nee. maar Goed, uh, als uh, Michel zit te luisteren... Dan krijg de groeten van, de, van de Marvin hier... Uh, Oké, okay, uh, heb je no ja, wat, wat ga je nou doen? Heb je even een mondharmonica bij je? Ja, waarom niet? Ik heb hem toch bij me. Ja. <laughs> nee, uh, hey, ik, uh, ik vond het hartstikke leuk dat jullie uh, het, uh, het, het spul hebben... Gaan wat we, gaan we doen? Zullen we er nog een eentje doen? Tja, ja, nou, we doen? Ja, ja. Dan da, da, ga ik er nog even lekker voor zitten. Welke gaan jullie spelen nog? Oh, voor de lol, we zijn er toch. Ja. Thanksgiving song. Thanksgiving song. Here is Marvin Day. When you're getting older, getting wiser with the years, you tend to wonder about the folks who disappeared. You think about them, wanna ask them how they've been, wanna tell them you did not forget about them. So, for the reasons, for the smiles, for the times you set me right and let me think For trusting in me, let me grow For sharing all the wisdom that you know Well, oh, this is my Thanksgiving song So when you're getting old, You tend to look around some more And thank the people who've been around so long You took for granted, all the love and all the case. You wonder will I be okay when they're not there For the reason, for the smile For the times you set me right and let me fail For trusting in me Sharing all the wisdom that you know. Oh. oh, this is my Thanksgiving when you're so much younger, any age you wanna be, and not even your parents can convince you how great you gotta be. You can thank them later oh, when the time has come. You see, you help make the most of. Oh. Is Thanksgiving song. Ik proef Amerika er een klein beetje doorheen. Vooral ook met die mondharmonica er uh, ja. doorheen. Dat, uh, dat, dat is hem wel in, in ieder geval. Maar zo zie ik veel genre, uit veel genres pik ik. Zoals. Ja, ja. Daar heb er uh, zo beetje eigen van. Ja, dat, dat heb ik in de gaten. Het, is, het gaat volgens mij in één uh, in grote uh, mixer. En dan uh, komt er iets uh, bijzonders uit. Uh, ja, uit. ja. ja uh, als ik even gewoon de Facebookpagina erbij pak. Dan is het gewoon pop, rock, singer, songwriter, folk. Ja, dat is ja joh. En wat Jazz manier. en soul zit er eigenlijk ook wel een beetje in. Er zit zoveel in. Er zit zoveel in, ja. Ja, wij Nederlanders willen dan altijd een hokje stoppen. Nee, ja, maar... ja, Dat doe ik helemaal niet zo. Dus dat is ook het beste is... wat je kan doen. Ja, ja. Dat is ook het beste wat je kan doen. Want muziek moet gewoon uh, lekker klinken, leuk uh, zijn. Maar ook een mooie tekst uh, eronder. En dat uh, heb ik ook hier en daar uh, wel uh, gehoord. Uh, Dankjewel. Dus. Af en toe. Ja, ja. ja, nee, nee, nee. Maar, nee, nee, maar, dan, uh, <laughs> maar, maar ik denk, ja, dat, uh, ja, want is het uh, bij jou de verhalen die je wil vertellen? Of wat is het eigenlijk? Oeh. Nou, ik, ja, dat, dat weet ik helemaal niet zo... Ik, nee? Denk ik, nee, ik, ik, er gebeurt maar gewoon wat. Ja? Dat, ja, dat is heel stom, maar dat is hoe ik het uitleg. Ja. Ik maak ik, muziek en dan stroomt er iets uit. Ja. Klinkt ook weer heel apart, maar het nou, okay. gebeurt, ja. ja. het gebeurt. Ja, dus, dus, dus, het gebeurt gewoon. Maar is het uh, zo dat je dan bijvoorbeeld, laat ik zeggen, door het groene hart uh, uh, bijvoorbeeld heen... Uh, Rijdt of, of heen wandelt, loopt, fietst, weet ik veel. Ja, dat, dat je dan op een gegeven moment uh, iets, iets bedenkt van... Ja, Hé, hey, ja, dat ik is denk, wel dan leuk. Er is wel eens een melodietje. Of ik, of ik, of ik hoor of, of ik lees ergens een mooi woord. Ja. En, en ga je dan, om, dan, om het woord heen ja, dan, een liedje bouwen? Woord, dan wil ik dat woord. Moet ik dan in een liedje doen? Dat ja, wil ja? ik dan. ja En dan is... kom, het komt heel soms dus voor dat ik ergens echt een, een thema pak of zo. Ja? Maar bijna niet, Nee. nee. We gaan zo nog even verder met je erover praten. Want het uh, lijkt me wel heel erg leuk om uh, daar nog even overal over te hebben. Dank je voor het uh, moment. Wij gaan uh, nu even weer uh, muziek uit de toverdoos halen. Eén van de mensen die uh, we hier in de studio al gehad hebben... is producer Julian Sielke. En hij is uh, een van de mensen ook die... Uh, Achter Astrid uh, zit. Uh, samen met uh, Bo Manning. Want dat uh, zijn uh, de mannen. En Ray Murphy, uh, niet te vergeten. Maar hij produceert ook veel. En uh, Julian Sielke is uh, ook een van de producers van het laatste album geweest. Van onder andere Herman van Veen. En van Edith Leerkers. Maar die komt zo direct uh, aan bod. Na, deze, na dit uh, plaatje wat we al gehad hebben. Maar een van de producties die hij gemaakt heeft. Is van Echo Movis. Of Ego Movis. En die band die komt uit Utrecht en die gaat op 21 mei uh, op het uh, poppodium van Echo uh, hun album presenteren. En dit is dat nummer. Mexico heet dat uh, nummer. De uitgangspunten bij Nexus Shape bijvoorbeeld uh, wat meer uh, deepest mode-achtig uh, en uh, noem maar op. Uh, ook de teksten van uh, Nexus Shape is uh, net zo serieus als bijvoorbeeld dit van Stephanie June en X. En diezelfde X die heeft uh, afgelopen uh, woensdag, nee zeg ik dinsdag bij het bevrijdingsfestival in Utrecht toch uh, gestaan en opgetreden. Dus wat dat gaat is dat uh, helemaal uh, mooi. En uh, wie is X? Dat is Marnix Doresteijn. En hij uh, zal uh, aanstaande zondag samen met zijn moeder, en daar komen we zo op... Uh, nog een uh, moederdag optreden gaan uh, verzorgen in Schipluiden. Ook al in de buurt van datzelfde Rotterdam waar uh, onze gasten vandaan uh, komen. Ja, die zitten dan gelijk meteen... Hé, uh, hey, hoe, hey, dat gaat over ons. Rotterdam, <laughs> nee, nee, Rotter ook, dat Rotterdam. zijn wij. <laughs> Ja, want uh, Schip Luiden, dat uh, ligt, nou, wat zal het zijn? 10, 15 kilometer van Rotterdam. Ja, niet heel ver. Het gaat er nee, ja? hoor. Ja, dat durf ik nog wel. Ja, maar ze hebben daar ook volgens mij een uh, heel mooi festival. wat jaarlijks terugkomt. en waar toch best een hoop mensen op afkomen. Schip Pop. Ah. Ja. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja? Ja, ja, ja. Niet geheel onbekend, maar. Uh, <laughs> Die buurman uh, zelf ja, zit, je zit, denken, zit, uh, je? zit nee te schudden, geloof ja, ik. Maar, uh, maar goed, uh, Even over, over jullie, um, want, toch, um, heb je, ja, want, want we hebben natuurlijk nu het afgelopen anderhalf uur hebben we ook even uh, een blokken van twee en, en in het laatste stuk zelfs drie. Dus we hebben er zeven uh, mogen beluisteren. In, uh... We vonden het zo gezellig, ja. die gunnen we je. Eén ja. <laughs> <laughs> um, EP hebben jullie inmiddels wel op jullie naam staan, toch? Ja, ja. dat klopt. De Devil Eyes EP. Is. Ja, um, die is van 2013. Ja, februari, ja. Dat is alweer twee jaar oud alweer. Is dat veertien of dertien? Kijk even ja, rechts is, van me. Het is iets minder dan een jaar geleden. 14. Oh ja, veertien. Ah, het, het, een, ah, een, het is een dikke jaar uit. Opgenomen in dit ja. Nou. Ah, dat is waar. Je ja, we hebt wel ja. opgenomen in 2013. Het ja, oké, oké. Okay, okay, ja, zo omroor, ja. ja. Maar uh, besteden jullie dan ook uh, toch behoorlijk veel aandacht ook in de eindafwerking uh, van ja, zo'n uh, zo productie? In ja, enorm ja? ik, ik kom wel uit een... Uh, hoe nou, zeg je dat uit, uit een wereld waar dat ook wel belangrijk is? Ja? Ik ben niet iemand die, uh, nou, ik heb wat opgenomen hier. Nou, uh, oh, dit is het. Nee. nee, nee, het moet wel goed zijn. Het moet wel... Ik ben uh, wel een perfectionist. Ja? ja? Ja, het moet wel tot in de... Ik ben ook overal bij... Ik, ik kan niet dingen loslaten. Nee. Ga, ik ik... Even, ga ik even met je bandleden oh, even praten, God. want dat is wel leuk. Uh, is, uh, kan, dat, kan dat zich nog wel eens wreken als hij zo uh, perfectionistisch is? Ik uh, kijk even je, jullie uh, Maarten en uh, Quintijn even aan. Uh. Nou, ik vind persoonlijk van niet. Ik nee? Ik um, ja, je moet toch iets... Ja, ik vind het een beetje zonde als je juist iets afraffelt. Als je een mooi idee hebt, dan moet je het ook mooi uitwerken. Ja. Bedoel... Is, is, zit, zit daar ook een beetje, euh, ja, ja uh, muziek is ook aandacht voor het, uh, voor, het, oh, voor het ambachten eigenlijk, toch? Ja, tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja. En uh, ik vind ook bijvoorbeeld Picasso, die maakte ook niet halverwege een soort schets en liet het daarbij, weet je? Nee, je nee, moet, nee, nee, nee, Dat <laughs> ding moet je wel als iets moois uh, afwerken. Mensen verwachten ook wat van je, je verwachten ook van, je, van, je, van jezelf. Ja. Ik bedoel, je wil ook gewoon later op jezelf kunnen kijken van ja, dat heb ik mooi gedaan. Ja. En ook uh, trots en eer van je werk hebben in ieder geval. Ja, tuurlijk. Ja. En dan altijd denken dat het nog beter kan. Ja, <laughs> dat een, heb ik dan wel. Een soort, een soort hoogspringen dan in ieder geval. Ja, ja. Dat kan altijd beter. Ja, ja uh, je, je moet alleen af en toe uitkijken dat je dat je, uh, je korte termijn doel niet uit het oog verliest. En wat is een korte termijn uh, doel, Mark? Ja, kijk, uh, wat dat betreft... Uh, ik kom net als Marvin uit, uh, uit de theaterwereld een beetje. Ja. en... Uh, wij zijn allebei ook... hebben we ook oog voor het uh, geluidstechnische vlak. Ja. Dus we zijn... op alle vlakken... altijd bezig met... Denken, hoe kan het beter? Hoe kan het zo goed mogelijk? En dan willen ja? we eigenlijk... 300 dingen tegelijkertijd. We willen en het lichtplan perfect... en het geluid perfect... en dat er een, een leuk uh, programma op het podium staat... dat de mensen ook wat hebben om te zien... Ja. Uh, en tegelijkertijd dat je ook uh, uh, jezelf goed kunt horen op de monitoring. Maar ondertussen dat je ook oogcontact hebt met de rest van je bandleden. En als je op al die dingen tegelijkertijd wil gaan letten. Ja. Dan raak je op een gegeven moment het spoor op alles bijster. Omdat je, je focus is gewoon te ja. breed. Breed. Ja, ja. Soms moet, je, uh, moet je je dan echt puur en alleen op de uh, muziek uh, dan wel eens uh, en sommige dingen dan uh, even laten voor, uh, voor wat het is? Sommige dingen even ja. laten voor wat ja. het is, ja. afhankelijk van waar je staat natuurlijk. Ja. Op het moment dat je in een repetitiestudio staat, dan gaat het even om de muziek. Ja. Uh, maar op het moment dat je uh, op een uh, groter vlak staat te repeteren, dan gaat het even om de show. Ja. En ja, dan mist er iemand even een nootje of een inzetje of een dingetje. Uh, ja. Hoe vang je het op? Ja. Ah, ik hoor het allemaal hoor. Het is net James Brown. Je krijgt... Nee, dus, uh, ja, ja, ja. Nee, het is ja, ben, gewoon, uh, ja. gewoon uh, lekker muziek maken. Ja. En vooral op een podium is het een uh, show neerzetten. Even, want de, het woord theater valt ook. Um, ja. Wat is dan ja, de rol van jullie theaterachtergrond? Wat neem je mee uit die theaterervaring uh, die je dan hebt in de muziek? Oh wauw. Nou, wat ja. ik vroeger in theater heel veel had, is dat het, het is veel... Nou, hoe, zeg ik dat, hoe ga ik dat nou eens goed zeggen? Gevaarlijker vind ik het. Spannender. ja, ja het, het, het, Bij theater ligt het. het focus zo op degene op het podium. En mm -hmm. het zo alles hoor je, alles zie je. Vreet jij het podium op? Uh, nou dan moet ik even. Maar, dat, ja. dat ga ik niet over. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, Rick zegt ja. Uh, ja. Uh, Je moet niet over te uh, uh, Dus uh, uh, Rick zegt, uh, nou, ik ge geef het peper en Saal zo aan dit geval. <laughs> of niet? <laughs> ja, ja nee, het is altijd altijd een feest. En Marvin die let op alles en ziet alles. Wordt altijd wel gezorgd en niet alleen maar met heel de band. Ja. Wordt er wordt wel voor gezorgd dat er gewoon een feestje is op houden. <coughs> Dat is, is dat, is dat uh, ook een beetje, ook meteen, uh, waardoor alles automatisch gaat? Doordat je, uh, het uh, moet een feestje zijn en het, het ja. plezier moet ja. erin ja. zitten. Ja, maar wij hebben ook een feestje in de auto daar naartoe. Ja, precies. Ja. En dat dat, per... Vandaar Bentveld wel maar, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, Nee, maar als je met, met ja. z'n allen gewoon goed kan opschieten. En ja. ik moet zeggen dat ik nu de laatste tijd, dat ik nu mijn band compleet heb, hoe die nu is. Ja. Dat ik nu echt wel mensen gevonden heb die het die, die, past. Ja. Je merkt dat gewoon, dat een clubje past. Je, wij noemen dat gekseerd, een bandfamilie. Maar ja. dat is wel zo. Je, ja. je, je bent wel voor elkaar uitkijken. En je hebt veel meer lol met elkaar. En dat vertaalt zich op het podium ook. Ja. Ik weet ook, op het moment dat ik naar rechts kijk... weet ik ook bijna precies wat hij aan het doen is en wat hij aan het denken is. Ja, ja, ja. ja. Zo gaat hij <laughs> Ja, echt. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, het kunnen, dat, jullie kunnen ook gedachten van elkaar lezen, of niet? Nou, we hadden, net, niet we, hadden, we hadden net een momentje ja? dat, je, dat, dat je dezelfde liedjes ineens begint te neuren. Ja, ja, ja, ja. Is, je bent bijna getrouwd. Het is ja? af en toe wel ja. Uh, ja. een beetje eng. Maar, uh, ja. nee, maar dat helpt. Dat maakt het alleen maar leuker. Ja. Ja. Uh, een paar van jullie hebben ook Codarts. Uh, <laughs> uh, wat is dat voor een... Uh, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nou, dat is, dat dat is, is dit Rotterdam. in Rotterdam ook, ja, dat toch? is eigenlijk het Rotterdams conservatorium. Ja? Ja. Is, dat is volgens mij de, de, de verzamelaar voor de Dans Academie Rotterdamse conservatorium. Ja. En nog wel iets zeker ja, ja, mij. Circus, ja, komen, uh, circus, sorry, circus ja. zit er ook nog bij. Ja, ja precies. En daar, daar, ik heb muziektheater daar gestudeerd. Maart heeft ja? er zelfs ook nog even gezeten. Ja. En uh, uh, onze heer Rick Weyman Rick doet daar nu ook uh, wat dingetjes erbij. Zo. Ja? Ja. ja ik studeer ja. docent muziek. Jij, studeet, ja. jij studeert nu muziek? Ja, ja. docent muziek. Ja. Docent, docent ja. muziek. Do wat? Do docent muziek. Docent muziek? Ja. Dat er zit een verschil in. Ja. <laughs> ja. Wat is muziek? Dus? Ik heb hier nooit van die uitdrukking gevoerd, ja, dames en heren het huis. Maar goed, we ja, moeten we daar een ander programma aan. Ja, <laughs> aan. ja nou, dan hij, hij leert mensen hoe hij er oh, dingen leren. Oh, wacht even. Ja, ja. nou, nou. nou, nou, nou, nou, nou. Ja. Muziek. Het muziek gaat nu spelen. bovenin valt hoofd, Oké. Maar ja, jullie hebben dus de EP hebben jullie uit. Soldier on is zes zeven weken onderweg gemiddeld. Ja, ja. Ik, ik vind het dus een uh, vrij toegankelijk nummer. Dat heb ik ook meteen gezegd. Uh, ik kan geloof ik meteen de, de landelijke radio op. Uh, wat mij betreft. Want uh, willen we het ook is, wel graag, ja. <lacht> ja het, het, het zit, het, wat dat dan gaat. Gewoon een goede productie. Punt. Nou ja, dat, wat, je net, wat, ineens, zo dan, wat we net ook zeiden. We zijn er ja? perfectionistisch in. Ja? We wilden ook voor deze zin per se naar Wisseloord. Ja, de heel ja want vorige week hadden we de Rusa. Die is ook weer bij de wisseloord ja. geweest. Ja. En die zegt, ja, er wordt zoveel tijd en aandacht aan ja. besteed. Ja, wij zaten daar bij Sander. Ik weet even niet meer. Sander van der Heijden. Ja. Ja. Daar, daar zijn wij heel blij mee. Ja. Die, die, daar mochten we gewoon lekker langskomen. Ik kom lekker zitten. Heb een kopje koffie. Luisteren we samen. En dan, dat is heel veel. De sfeer is daar perfect. Het is, het, ik snap echt wel waarom mensen daar willen opnemen. Ja. Ik was er nog nooit geweest. Maar op het moment dat je binnenloopt, voel je je eigenlijk gewoon al... Ja, gemaakt ja. Is klaar. het een beetje de... <laughs> Ja, dan ga ik even naar het voetballen. Want dan kom nou, ik bij mijn grote vriend oh Nick Schuit maar. uit. Uh, ook uit Rotterdam. Die, die, die, die kijkt nog bijna net niet op het Feyenoordstadion. Maar is dat dan zeg een beetje de kuip van de muziek? Uh, uh, ja, zo zou je even kunnen. Beetje, ja? Een be beetje mekka. Een beetje ja. het, het, het walhalla. Hoe zeg je dat? Het, het, ja, walhalla. Dus. Ja. Oh. Echt wel heel mooi. Ik uh, kom zo nog even, nog even bij jullie terug. Eerst ga ik uh, eventjes uh, dus, uh, dat verhaal vertellen van Edith Leerkers. Je hebt er kunnen zien woensdag... Nee, zeg ik... Ik haal die dagen steeds door elkaar. Dinsdag 5 mei bij het Bevrijdingsconcert. Was daar ineens een optreden van Gio Vanka. En natuurlijk ook van Claudia de Brij, Maar ook Herman van Veen. En daarbij stond een gitariste. En die gitariste dat is Edith Leerkers. Die uh, speelt uh, al jaren met Herman van Veen mee in zijn uh, tournees. En zij heeft ook aan het begin van dit jaar een eigen album uitgebracht. Uh, en dat is mede ook uh, door haar zoon, uh, min of meer vormgegeven door Marnik zelf. Uh, ik slaap, denk, praat en bied. En waarom uh, draai ik die? Uh, de komende zondag is op Ophoden Pijl in Schipluiden een optreden, een moederdagconcert uh, waar je bij kunt zijn. En als je er naartoe gaat, dan krijg je natuurlijk iets heel moois. Want uh, die liedjes die zij op het album heeft uh, gemaakt... die passen ook precies in dat decor op Schipluiden. Hier is dus, zoals gezegd... Ik slaap, denk, praat en piet. Ik slaap, denk, praat, koop, piet. Leef, loop, ren, rem, val, te. De... Jou. En ik verlang naar jou. Ik leefde vol, mooi, spannend, interessant. Wij hebben hier binnen CFM Zandvoort een collega rondlopen. Zij heet Dolly Tempierik. En die is helemaal maf van dit nummer. En uh, dat uh, kan me ook best wel wat indenken. Uh, Nish. En achter niche zit Sietske Heun. En zij is een van de, de mensen die onder andere één keer in de zoveel tijd... bij de, de Rotterdamse Bird uh, wat, wat brunchconcerten uh, geeft. Dat heeft ze ook op uh, 1 maart gedaan. En dat heeft ze toen gedaan om dit uh, ook onder de aandacht te brengen. You would have been. We sluiten uh, het, uh, het verhaal met uh, Marvin Day en zijn uh, vrienden Rick, Quintijn en Maarten af uh, voor, de, voor dit uh, programma. Uh, ik vond het hartstikke leuk dat jullie er waren. Dat, uh, dat wij, ook, zo, wij ook, dat, uh, dat Ach, sowieso. Um, zijn er nog snode plannen die jullie uh, in de nabije toekomst <laughs> hebben? Kunnen we er al, ja, iets, uh, er, er al iets over vertellen? Ja, van alles. Maar al ja. oh, op het muziekgebied. Ja, op muziekgebied, Nee, we hebben. We hebben <coughs> er komt nieuw werk. Oeh! Ja. En Soldier On is daar eigenlijk een, een vooruitgeschoven. Ja, Soldier On was een, een beetje ons een, een, een tussendingetje. Ja. Ons okay. okay. veel rond zo. Ja. Nee, Nee, en, nee, dat was een tussen single. En uh, we gaan nu echt een nieuwe EP. Ja. En die komt uh, hopelijk nog dit jaar uit. Dat is wel oh, het idee. Hopelijk dit jaar nog uit. Ja, uh, er wordt even wat... Uh, ja, wat, wat uh, uh, uh, uh, er is een souffleur uh, die, uh, die wat, uh, wat zegt. Ja, ja, nee, volgende week gaan we de studio al in. Kijk, dat, dat, dat, dat, volgende dat, week... Ja. Uh, en, en aanstaande zaterdag uh, staan wij in de finale van Waterproof. Ja. Waterproof? Wat? In is dat. En dan, ja. uh, dat is eigenlijk een soort wedstrijd, zo moet zien. Ja. En win je dat, dan kom je op Waterpop. En dat is ook in Wateringen. Dat is, dat dat is, is wel, mooi bij elkaar. Ja, dus, dat <laughs> zit onder de rook van De Haag. Is dat. Ja, dat is een soort schip-op van Wateringen. Ja, ja, maar dat is, uh, dat is bij Den Haag in de buurt. Ja, Delft-Den Haag. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat, dat uh, willen we gaan En daar gaan we dus nieuw werk doen. Dus, Juist. dus als je dat wil horen, kom met z'n allen. Want we hebben natuurlijk ook. Of, het publiek moet natuurlijk ook gaan stemmen. natuurlijk. Ja. Uiteraard, ja. Dus en waar, waar ook, kunnen ze dat doen? In, in Wateringen. Dus je moet wel komen. Dus ja. Je moet echt heen. In, in Nederland 3 is dat. Nederland 3. Zo heet het. Ja, zo heet het. Ja, 8, 9 ja, nou, acht, acht, uur, zoiets. 8 vanaf vanaf uur. uur ongeveer. Acht uur nee, je, s avonds. Weet, je weet niet wanneer je speelt. het spelen dus een paar bandjes in de finale. En dan moet het allemaal met loting natuurlijk. Dus ja, je uh, weet niet wanneer je speelt. Nee, oké. Okay, dat, dat, dat is een beetje zoiets als wat, wat wij hier kennen met Robak. Ja. Daar worden er ook loten getrokken. Precies. En uh, degene die, die begint, ja, die heeft een beetje pech. Want uh, dan uh, zit de jury nog uh, half, uh, weet ik veel wat. Ja, maar als je de laatste bent, dan blijf je het langs hangen, natuurlijk. Dat is, dat is het voordeel als je uh, als je als laatste bent, maar goed. Um, Juist, dat is uh, ja. het uh, verhaal uh, voor uh, de dus komende dat, uh, tijd. Dan hopen we wel dat we zaterdag wat mensen nog via jullie krijgen. Dat zou wel, wel zo mooi zijn. Nou, dat hebben we, bij deze hebben we dat op, uh, omgeroepen en opgeroepen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, komt het helemaal goed. Uh, ik dank jullie uh, wel voor jullie komst. Graag gedaan. En uh, graag tot een andere keer. Zeker weten. Misschien ja. dat er Sorry. nog wel een keer uh, gaat komen. Dat zou zo ja. kunnen natuurlijk. En dank jullie wel. Ja. Tof. Dat, wa dat waren ze. En uh, ja, uh, zo dadelijk uh, gaat uh, vriend Charles Duiven het overnemen in deze daverende donderdag. Die is al zo uh, uh, min of meer neergezet door collega Ruud Jansen. Op, uh, op de donderdagmiddag tussen 12 en 2 begint het al. Uh, dan uh, gaan wij uh, gewoon door tot uh, nou, uh, morgenochtend vroeg. Want Willem Bruiste gaat uh, straks om 12 uur uh, nog uh, wat doen. Beetje ouderwetse soul en motown. En Marcus en ik zeggen dan altijd in tot volgende, volgende week, week, inderdaad. Uh, en volgende week hebben wij dan uh, Halfway Station uh, hier uh, bij ons in uh, de studio. En wij sluiten af. En dat doen we met Erik de Vries. En dat nummer, dat heet Close to Home.